Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbet Gruttuken. In ditste dag geeft Ebro Oemar een kijkje aan de achterkant van het borduurwerkje... als je bekende Nederlanders interviewt. En waarom vertroeten we alleen hoogopgeleide migranten... terwijl we niks doen voor migranten die onze vacatures willen vullen... in de zorg of in de techniek? Nu is het NOS Journaal met Mark Visser. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kwaad op regeringspartijen VVD en PvdA, omdat deze partijen geen Kamerdebat wilden over de strafbaarstelling van illegaliteit. De twee partijen praten met elkaar over hoe deze maatregel precies in het strafrecht moet worden opgenomen. Staatssecretaris Steven ging gisteren in Paul Witteman in op de discussie binnen de PvdA. PVV-leider Wilders. Het kan niet zo zijn dat de staatssecretaris buiten de Kamer erover spreekt en binnen de Kamer dat niet doet. Dus alsnog het verzoek om dat 30-leden-debat om te zetten in een volwaardig debat en dat debat volgende week te houden. Wilders kreeg niet zijn zin, maar wel eens afgesproken dat het 30-leden-debat volgende week al wordt gehouden. Voor zo'n debat is niet de steun van de meerderheid nodig. Op een kleuterschool in Parijs heeft een man van 60 zelfmoord gepleegd. De man ging aan het einde van de ochtend de school binnen... en schoot zich voor de ogen van tientallen kinderen door het hoofd. Over het motief van de man is niets bekend. En ook is nog niet duidelijk waarom hij de school voor zijn daad uitkoos. Kinderen die getuigen waren van de zelfmoord krijgen psychologische hulp. De Franse minister van Onderwijs heeft een bezoek aan Brussel afgebroken... en wil de school vanmiddag nog bezoeken. De nog levende dader van de bomaanslag in Boston heeft een boodschap achtergelaten op de binnenwand van de boot waarin hij zich verschuilde voor de politie. Daarin staat dat de aanslag een vergelding was voor de Amerikaanse operaties in islamitische landen. US in Afghanistan. De verdachte ligt nog in het ziekenhuis waar hij wordt behandeld aan de verwondingen die hij opliep bij zijn arrestatie. Zijn oudere broer kwam om het leven. In de beeld hebben twee jongens van 16 en 17 in een auto een voetganger aangereden. Een slachtoffer, een man van 76, overleed later in een ziekenhuis. De jongens waren na de aanrijding doorgereden. Verschillende mensen zagen het gebeuren, zegt de politie. Allereerst hebben omstanders zich uiteraard om het slachtoffer bekommerd. En ook de hulpdiensten hebben dat gedaan. Vervolgens kregen we een melding binnen dat een van de inzittenden op het wel tevreden stond in de beeld. Daar zijn de agenten naartoe gegaan en die hebben de 17-jarige verdachte aangehouden. De tweede inzittende van de auto is ook aangehouden die kwam zichzelf later melden op het bureau. De politie in de beeld onderzoekt nu wie van de twee minderjarige jongens de auto bestuurde. Cadeaubox Nederland is failliet. De uitgever van bonnen voor een etentje of weekendje weg is ten onder gegaan aan een schuld van anderhalf miljoen euro. Deelnemende bedrijven kregen de ingeleverde cadeaubonnen niet meer betaald en steeds meer bedrijven weigerden daarom de bonnen aan te nemen. Ruim 20.000 consumenten en 1.600 bedrijven zouden gedupeerd zijn. Alleen een doorstad van Cadeaubox kan ervoor zorgen dat consumenten en bedrijven hun geld of een deel ervan terugzien. Dan het weer op veel plaatsen regen. Het is een graad of 12. Morgen blijft een bui mogelijk, maar is het overwegend droog en het wordt dan ongeveer 14 graden. En voor verkeersinformatie gaan we naar Dennis Mooi van de AWB. Er staan al 10 uh, files. Ik uh, pik even de plekken eruit met uh, de meeste vertraging. Op de A12 richting Den Haag loopt het vast voor het Malieveld over 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen het Klein Polderplein en Moordrecht in totaal 4 kilometer. En de andere kant op 2. A27 richting Breda. Tussen Breda Noord en het knop in Sint-Annabos. 3 kilometer door een ongeluk. Terecht. De rechterreis ook is daar dicht. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle staat tussen Soesterberg en Leus de 4 kilometer. En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 Kijk op Mazaar.nl. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, Ebrie Oemar interviewt voor het vrouwenblad Libelle bekende Nederlander. En ze doet zo meteen een boekje over of wat daar allemaal bij komt kijken. En een opvallend pleidooi van Gozia Bruins. Ze vindt dat we kansen laten liggen om meer Polen aan het werk te krijgen. En tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Tim Pardijs. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. 99 uh, gesprekken van Ebru Oemar met 99 mensen. Ebru, kan je even stoppen met Twitter. uitzending is nu echt begonnen, hoor. Ik heb hem net op cent gedrukt, ja. Nou ja, als je Ebru Oemar te gast hebt in je uitzending... dan ga je dus <lacht> gewoon twitteren terwijl je net het uitzending hebt begonnen. Ja, maar ze kan gewoon meerdere dingen tegelijk, thuis. Oh ja. En wat zij doet is ook uh, dit soort dingen. En dit schrijft ze dan op in een boek. En dat boek is er nu. Dat boek is er. Uh, en er staan allemaal interviews van jou in die je hebt gehouden... met bekende Nederlanders voor Libelle in de afgelopen 7 jaar, 6 jaar. Sinds 2006 doe ik het eigenlijk eind 2005. En dan 52 interviews per uh, jaar... Ja. Wekelijks heb ik een pagina. Maar als u thuis dan denkt, van, dat is heel saai, want die interviews heb ik allemaal in de libellen al gelezen, dan kunt u, kunt u gerust zijn, hè? Want het is veel meer dan de interviews. De interviews zijn zelfs op heel veel plekken ingekort, want het gaat uh, om wat er voor aan het interview afging en wat er achteraf nog gebeurde. Het is eigenlijk behind the scenes van het interview. Ja, en je begint dan ook met uh, een stuk of veertien interviews die nooit hebben plaatsgevonden. Ja. Namelijk de nee Nou, het nee is, de neezeggers. daar ben ik eentje vergeten trouwens. Dat is Anouk. Dat, is, uh, ja, dat was helemaal vergeten, Anouk. Maar die heb ik ook... Een beetje opgegeven, want die zegt altijd nee. Maar een van die nee zeggen is Jort Kelder. Die, het boek was echt wel af. En toen mailde hij van, nou laten we het nou maar doen dan. <lacht> dus, <lacht> dus dat staat er ook nog in. Dus in van, de volgende uh, druk komt Jort ja. in een andere categorie <lacht> te staan. Als het goed is. Als yes, hij deed het. <lacht> ja. uh, waarom kies je ervoor om te beginnen met mensen... die niet door jou geïnterviewd wilden worden? Uh, dat is een goede vraag. Ik ben gewoon begonnen met wat het makkelijkst was. Ik vind schrijven makkelijker dan in mijn archief zoeken. Dus ik, ik, ja, kijk, in je archief zoeken, dat is je computer opstarten, naar je mapjes gaan en dan door al die mapjes heen: van welke haal ik eruit? Terwijl als je nagaat dat sinds 2006 maar 14 mensen nee hebben gezegd. Nou, dat oh, zijn ze ook allemaal, die hier staan. Ja, dat zijn ze allemaal, oh, okay. ja. En hoek ben ik dus vergeten? Ja, vergeten, ja, ja. Um, Maar dat weet je dus allemaal uit je hoofd wie nee gezegd heeft. En het maakt voor jou heel veel uit hoe je nee zegt, hè, geloof ik. Ja, als je zegt van ik heb geen zin, want het is Libelle, dan. Um, Hoor ik, je snapt nog niet tegen wie je praat. Dan denk ik van je moet gewoon in libellen, want libellen is het grootste weekblad van Nederland, oplagen van 500.000, 3 miljoen lezers. Waarom zou je niet in libellen willen staan? Omdat ik geen zin heb. Hoe kun je geen zin hebben als je in de media werkt, als je jezelf te verkopen hebt, om niet op het grootste podium te nou, staan? Er zijn mensen die dat niet nodig hebben. Precies, als je het niet nodig hebt, dan ben je gewoon een allergant persoon. Ah, ja. En dan, dan ben je dus wel iemand oh, die. Ik lees de namen voor van de nee zegt. Zeg, nee, nee, nee, nee, ja, het laatste goed. Duitse Kroes, Jord ja. Krelde, Annette aan, uh, Anna Drijven, Sascha de Boer, Jellebrand Kostjes, Karis van Houten, Jeroen Pauw, Sofie Hilbrand, Paul de Leeuw, Jardine, Verbaan en Matthijs van Nieuwkerk. En je zei net ook heel terecht: het hangt er vanaf hoe je nee zegt. Maar hoe kan het wel goed? Nou, bijvoorbeeld Sascha de Boer zegt tegen. Alles en iedereen nee. En ik heb Sascha de Boer gebeld. Ik zat erg omhoog met een productie. Ik zeg, ik moet Sascha de Boer hebben. Dan kan je <lacht> ja. dus zeggen van, ik uh, zeg over drie weken nee. Of ik reageer gewoon direct op het mailtje en zeg, hallo Ebo, hey dankjewel. Ik heb je mailtje gelezen, ik heb het gelezen. Ik ga het niet maar doen. Ik ga het niet doen. En dat heeft niks met jou te maken. Het heeft niks met die bellen te maken. Maar het onderwerp waarover je mee wil spreken is heel erg privé. Dus dat hou ik graag voor me. Maar heel veel succes met je productie. En dan is het ook goed, hè? Dan vind ik het prima. Ja. Maar als je mij aan het lijntje houdt door te zeggen van... Uh, bel me straks even terug. En, en dan uh, Matthijs van Nieuwkerk. En Aha. je neemt de telefoon op met hallo, hallo, hallo, hallo. Alsof je me niet hoort en we geen verbinding hebben. En je laat me terugbellen en je zet dan je telefoon uit. Dan vind ik je gewoon... Nou ja, ik denk niet krachttermen dat dit... zijn dit, hier van dit, toepassing. Dit boek komt niet in de wereldrijd door, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Dus die auto kan ik op mijn buik schrijven die ik nodig heb. Denk je niet? Want je hebt een nieuwe auto nodig. Ik heb een nieuwe auto nodig, ja. Ja. Het, Niet het hele boek staat vol met nee zeggen, want dan zou het boek iets dunner zijn geweest. Je hebt ook andere categorieën. Uh, de eideltuiten, wie vallen daarin? Ik heb alle politici in de categorie eideltuiten ah, gedaan. Echt? Ja, want ik vond de categorie politici heel saai. Ik denk, die, die slaan mensen over. Die, die worden niet gelezen. Dus ik denk, Samson, die, Janine Hennis, Maxine Verhagen, Nebehat, Geert Wilders en Mark Rutte. Ja, en dat zijn de mensen met een leuk verhaal erachter... van uh, hoe dat gegaan is. Bijvoorbeeld Diederik Samson, de eerste keer dat ik hem ontmoette. Hij was hij totaal opgevolgd. Toen moest je naar de Libelle Zomerwerk komen, dat was afgelopen jaar. Dat was en... nog voordat hij lijsttrekker was, waarschijnlijk. Hij was net lijsttrekker. Maar oh. ja, vorig jaar, uh, april, werd hij lijsttrekker. En in mei uh, is het Libelle zomer. ik was het kabinet inmiddels gevallen... Dus moest hij achter de presents geven. Het PvdA had bedacht dat ze campagne gingen voeren op de Libelle Zomek. Wij hadden dat uitdrukkelijk verboden. Ai. Onze beveiliging kreeg te horen hoe ze dat dan wel van plan waren was echt een tien voor creativiteit, Vertel. maar ze hadden bedacht dat ze vanaf de trein tot aan uh, de ingang rozen gingen uitdelen. <lacht> ja. Dus niet op het terrein, maar uh, ze waren even vergeten dat ook de trein, het station, het perron en de ingang van die bellen zijn afgehuurd oh, okay. op dat moment. Dus, dus, dus hebben dat hebben ging het niet door. Verboden. Dus hij kwam helemaal opgevolgd binnen en hij was echt helemaal in de stress. En toen zei ik, wil je koffie, thee? Meneer de zoveel wil koffie, thee? Wat wilt u drinken? Lunchpakket, la. En toen keek hij me aan en zei, wat ben jij uh, gasvrij? En dan zeg ik, ja? Nou, zegt, ik was gewaarschuwd voor de bitch van libellen. <lacht> en dan je denkt van, oké, okay, oké, okay, nou, dat, dat is gewoon grappig. Dus daarom staat Diedrich Samson daarin. Maar dan leuk. ook in het hoofdstuk Eideltuiten. Ja. ja. Als ik zeg politici, dan leest niemand, het, dan het. Lees niemand dus hij uit. heeft er wat aan dat hij hier Tuit genoemd ik wordt. Ik denk het wel, ja. Zeker nog, hij vindt dat prima. Ja? Maar even over die bitch van libellen. Ben jij de bitch van libellen? Nou, dat hoor ik dan van iemand. En een, het grappige is dat Rick Niemand op hetzelfde moment... drie meter verderop achter een deur stond uit te leggen aan mijn collega's... waarom hij naar de Libelle mee was gekomen. Want hij zou samen, Rick Niemand zou samen met Diederik Samson... door mij geïnterviewd worden. Hij staat in de categorie de helden, Rick niemand En Rick Niemann die zegt tegen mijn collega's... terwijl Diederik Samson zegt, jij bent toch de bitch van Libelle... zegt Rick Niemand. ja maar... Als Evo mij vraagt, dan kom ik toch gewoon. Uh, uh -huh. Maar je, je hebt dus denkt... twee, twee gezichten, blijkbaar. Nee, ik heb helemaal geen twee gezichten. Ik heb er maar één, zoals je kunt zien. Dit is wie ik ben. Alleen maar ben je heel de... drammerig of zo? Dat je mensen nee? moeilijk maakt? Nee, maar vind drammerig? Nee, nog niet. Maar ik vraag me af waar, waar die kwalificatie vandaan komt. Nou ja, ik denk als je iemand verbiedt rozen uit te delen... op het moment dat ah, ja. zij een heel slim campagneplan in elkaar hebben gezet... <laughs> dan ben Vinden je een bitch, Dan ben ik niet zo heel erg aardig. Nee. Natuurlijk. Ik ben de boodschapper. Ja, Surpieten. De zeurpieten zijn de mensen die zeggen dat moet eruit. En zodra dat mensen in Johan de media... Johan Derksen staat daar bovenaan. Ja, die zit erin als een soort van knipoog. Want iedereen vindt hem natuurlijk een enorme zeurpiet. Maar ik heb een onwijs leuk gesprek gehad. Met. En het staat ook in, in dat hoofd. Ja, de vader al de zeurpieten, is Johan Derksen. Maar het was gewoon een ontzettend aardig, aimabele man. Dus hij mocht als um, titel mocht hij daar niet in ontbreken. Maar hij is wel de uitschieter Het was een schat. En de grap is. Het is allemaal niet wat het lijkt dus. Als je denkt, de ijdeltuiten, dan zijn het helemaal geen ijdeltuiten. Als je de, bij de zeurpieten nou, kom, komt, zijn het kom. geen zeurpieten. Politici zijn ijdeltuiten, dat weet jij, dat weet ik. De nee-zeggers nee zijn trouwens gewoon. ook niet allemaal nee-zeggers, want wie, sommigen wie hebben het later het? alsnog geïntervloed. Maar wie is, er, wie is er dan wel een zeurpiet? Dat wil ik dan ook wel even weten. Um, Sylvie Meis. Sylvie Meijs, die, uh, daar had ik twee vragen aan gesteld. De vraag, dat, dat, dat, dat als je meisjesbladen leest, geen vrouwbladen, maar als je meisjesbladen leest... dan lees je dat Sylvie Meijs op zoek ging naar een rijke man... en haar manager opdracht gaf om een voetballer voor haar te scoren. Echt waar? Dat is echt ja. gebeurd? Ja, ja dat en lees dat, je in en meisjesbladen. En dat wilden ze niet in het interview hebben, zeker? Dus ik ging dat checken bij haar van, is dat waar? En toen zei ze, nee, hoe kom je daarbij? En achteraf moest ik die vraag eruit halen. Ja, dag. Gaat het niet gebeuren? Nee, nee, natuurlijk niet. En nu opgeschreven, dus die de volgende keer dat je haar belt, zegt ze nee. Ja, maar ze had al honderd keer nee gezegd. En toen ze wat te verkopen had, toen zei ze eindelijk eens een keertje ja. ja. Dus ja. Geen Toen kreeg ik er zelfs al aangeboden. Hoefde ik er niet eens meer te bellen. Oké, okay, zo gaat het Zo werkt ook het ook. <laughs> Verder hebben we nog de hartjes, de iconen, de mediaatjes. Maar ik wil nog even naar de helden. De helden... Dat, dat zijn, zijn de... allemaal mannen, valt mij op. Ja, nou, er zit geloof ik één vrouw bij. Of is... Nee, dat... Giel nee. is ook een man. Nee, oké. Okay. <laughs> de hartjes zijn mannen die uh, iets gedaan hebben. Die iets extra's gedaan hebben. Dan alleen maar een... Uh... Een, een interview geven. Je noemt bijvoorbeeld net Giel Belen. Giel Belen, die belde me vorig jaar of ik een column bij hem wilde doen uh, uh, tijdens de zomer drie weken. Nou, dat vind ik gewoon fantastisch. Dan ben je een held, ja. Er zijn heel weinig mannen die de ballen hebben om mij op Radio 3 een column te geven op, uh, nou ja, primetime, s ochtends vroeg. En noem nog eens een naam wie daar tussen zit. Rick Niemann, Dolf Jansen, Jurgen Rijman, Mark van der Linden, Giel Belen, Jeroen en Dani van der Boom. Mark van der Linden zou je niet verwachten. Mark van der Linden heeft voor mij... Uh, hoogst persoonlijk geregeld, dat ik die derde dochter van uh, uh, Bernard kon interviewen. Oké. Okay. En... Uh... Dat, dat was gewoon prima. dat hij De derde had, dochter, de vijfde. Euh, sorry, de derde echtelijke. Oké. De derde buitenechtelijke. Het, het is, toch? is het wel of niet? Dat is, nee, is niet mij. vastgesteld is het niet door door, door door Nee, is niet vastgesteld. Want derde heeft het nooit geweten. Het is altijd geheim gehouden. Is iemand dan een held als hij iets voor je doet? Ja. Als hij iets extra's regelt, dan alleen maar even dat interview doen. Kijk, niemand, Paul de Leeuw is niet verplicht... om mij te helpen aan iemand voor een interview. Maar dat iemand dat voor je doet, zonder dat je hem kent... Paul de Leeuw staat bij de nee zeggen, niet bij de helden. Klopt, maar het, uh, daar staat wel bij dat hij voor mij een interview heeft geregeld... Uh, in het kader van een homoproductie. Oké. Okay. En Want ik vroeg hem, hij zei nee. En toen zei hij van, ik doe niet mee, want het gaat over mijn familie. Maar ik heb wel andere homo-vriendjes die je kinderen hebben. Wil je die niet interviewen? Ja, hm. ja en en, dus hij had ook in het hoofdstuk de helden kunnen staan? Ha, daar had hij zeker ook in kunnen ja. staan. Ja. En de spiegeltjes, wat zijn dat? De spiegeltjes zijn de vrouwen. Ik had een categorie vrouwen uh, achterover uh, die, uh, um, ja, die toch wel wat stoerder waren. En die ik ook wel, ja... Tof vind, dat zijn toffe vrouwen. Lees even wat namen voor. Lies Vissendijk, Sarah Kroos, Dionne de Graaf, Chitske Reidinga, Xanne Wallis de Vries en Xenia Kasper. Ja. Ja? Ik ja. zie jouw knip. Ja, ja ja, ja, ja, ja, Ik weet alleen niet wie de laatste is, maar. Xenia ook... Kasper is de manager van Linda de Mol. Oh, kijk. Okay. En dat is. Uh, zij wordt altijd de doorbits genoemd. Maar ik kan heel goed met haar. Voor wie nog meer wil weten over deze mensen, koop dat boek, want Ebro heeft een nieuwe auto nodig. Ebro Oemer, gesprekken met. Dank jullie wel. Dit is de dag. Met a shiny happy people. De Poolse medewerkers, dat is een ander vooral. En dat willen wij hier op de Welberg absoluut niet hebben. Seizoensarbeiders, met alle gevolgen van die. Er werken zoveel bijvoorbeeld Poolse werknemers in Nederland. Die banen kunnen toch ook Nederlanders doen? En onszelf eerst sterk maken voordat je iedereen maar toelaat en toelaat. Moet wel overzichtelijk blijven beeldvorming rond Poolse werknemers in Nederland. Gozia Bruins kwam negen jaar geleden uit Polen naar Nederland... als arbeidspsycholoog. Haar uh, doctoraal uit Polen was hier niet geldig... en omdat de regelen stuiten ze op allerlei bureaucratische onduidelijkheden... en dolhoven. Het duurde ongeveer twee jaar voordat uh, alles duidelijk was geworden. Ja, Gozia, uh, jij wilde hier aan de slag als arbeidspsycholoog, neem ik aan. Ja, dat klopt. En niet als steken of niet als steken. Nee. Werd dat tegen je gezegd dat je dat dan maar moest gaan doen? Dat dat makkelijk was? Nee, niet. Maar het was ook niet zomaar makkelijk om een weg te vinden. En uh, ja, in Nederland gelden allerlei uh, dingen. zoals postdoctorale opleidingen in moet volgen. die dus niet in een land bestaat waar ik vandaan kom. Um, dat is geïntegreerd in mijn eigen opleiding. Dus je moet op, uiteindelijk uh, de. Ja zoeken hoe je dat uh, moet doen. Ja, is jou gelukt, maar het heeft je heel veel tijd gekost. En, jij zegt, en geld. En, gel en ja, wat, wat heeft geld, ja? Het geld zijn helemaal kosten. Je moet bij de vertaling doen. Je moet uh, naar je, uh, terug naar je land waar je vandaan komt. Je moet naar het ministerie gaan. Je moet naar de ambassade toe. Je moet het naar de diplomaverdering in Nederland sturen. En daarna moet je naar het IB-groep in Groningen. Dus je moet in... wel een lange adem hebben in ieder ja, ja, geval. Ja, jij bent niet de enige pol die hoogopgeleid is en naar Nederland komt. Nee, daar zijn ongeveer, uh, na schatting, de helft van de mensen die hier naartoe komen... zijn uh, middelbare plus of hoog opgeleid en die onder hun werkniveau werken. Ja, want het werk, wat, wat voor werk doen ze dan? Nou, spijzen steken, oorden pikken, streekers is vol van. Dus uh, van alles en nog wat behalve eigen, eigen beroep. Dus dat zijn hoogopgeleide mensen of middelbaar opgeleide mensen, bijvoorbeeld de verpleegkundigen? Bij een... Bijvoorbeeld de verpleegkundige. Ik, ik kwam uh, verpleegkundigen te tegen die asperges aan het steken waren. De tapijer van de Poolse krant in, uh, in Nederland uh, heeft, uh, was een ordepikker. Uh, dus, uh, uh, een orderpikker? Ja, orderpikker. Is dat? dat is diegene die, die, die uh, uh, bolletjes prik, uh, pikt, uh, in, uh, in de, in de bollenstreek. Okay. Ja. Dus mensen die niet hun eigen beroep uitoefenen. Komt dat, het, laaggeschoold. Laag, laaggeschoold werk doen, komt dat omdat ze zelf van tevoren niet bedacht hebben... dat ze misschien hun eigen beroep hier zouden kunnen uitoefenen? Of, um, in eerste instantie wel. Daar hebben ze niet zelf bedacht. Uh, ze weten het niet beter. Ze pakken alles wat uh, werk die, die voorhanden is. En ze spreken de taal niet. En ze weten niet wat ze met hun eigen polsen... of, uh, of andere diploma kunnen in Nederland doen. Ja. Ja, en jij zegt, wij zouden ze goed kunnen gebruiken. Want wat hebben ze in de aanbieding? Wat hebben ze in de aanbieding? Um, Oost-Europese mensen zijn van oud goed technisch opgeleid, dus uh, voor die alle openstaande vacatures die we hier niet kunnen invullen door de Nederlanders zou je het zomaar uh, wel van de Polen kunnen vinden die dat wel kunnen doen. En wat, en wat voor beroepen moet ik dan aan denken? Nou elektromonteur, elektricien en dergelijke, maar ook ingenieurs. Er zijn heel veel ingenieurs uh, uh, daar opgeleid die mm -hmm. uh, Voorlopig een waardeloze diploma hebben in Nederland. Ja. Maar waar gaat het dan mis? Want wij hebben die tekort op de arbeidsmarkt? Nou, dat, dat is dus de goede vraag. Ik, uh, ik ging dat onderzoeken en ik ben uh, van Housen onderzoeker. Dus uh, dacht ik, nou ga ik even kijken. Ik kwam erachter dat uh, de overheid communiceert uh, alleen maar in Nederlands en Engels. En de doelgroep, de mensen die hier komen, uh, spreekt onvoldoende de taal. Er is enorme bureaucratische rondslopen. En de informatievoorziening is te ingewikkeld. kan je niet zomaar vinden. Mm -hmm. En toen uh, uh, heb ik nog naar de instanties uh, gegaan. Die, uh, die diploma's versterken, die, die, die, die dat waarderen. Dan kwam ik erachter dat er niet eens een handjevol dat uh, vorig jaar heeft aangevraagd. Dus maar heel weinig van de hoogopgeleide hebben dat gedaan. Maar... middelbare ook, hè? Dus niet eens 200 mensen uh, die die aanvraag gedaan hebben vorig jaar. Op 340.000 uh, Midden-Oost-Europeanen die in dat, op dat moment uh, in Nederland verblijven. En ja, tegelijkertijd halen we bijvoorbeeld software engineers uit India. Precies. En, en daar, ik neem aan dat we daar ook moeite voor moeten doen. Nou, weet je, de software engineers, de hele specifie, uh, uh, specifieke functies, die vinden, dat zijn mensen die meestal de taal Engels spreken. Die kunnen de weg makkelijk vinden. Uh, ik doel met name op de doelgroep, op de mensen die het nog net niet kunnen mm -hmm. vinden. En uh, da daar werkt het mis, dat loopt het mis. en door de op de Of de communicatie, of de financiering. Want dat is weer een ander verhaal. Uh, je komt altijd het land waar je dus geen geld hebt. Je zit in een werkloos uh, situatie daar. En dan kan je dus dat, dat hele traject niet zelf betalen... Je, het project wat jij ook zelf doorlopen hebt, ja. wat, wat heb je daarvoor nodig aan geld om dat te kunnen doen? Um, op dat moment ik moet ik schatten dat er 500, 600 euro aan alle documentatie nodig is. Plus de taal. En kijk, uh, uh, alleen maar diploma is uh, niet voldoende. Vooral als je in de zorgsector aan, aan het werk wil. Dan heb je ook behoorlijke taalkennis nodig. Dus je moet ook nog een cursus doen om de die taal te leren. Ten, En die worden dus niet aangeboden. Waarom? Omdat het tot nu toe geen financiering daarvoor was. Nou, vanaf januari 2013 is het mogelijk dat uh, zo'n uh, migrant een, een sociale lening uh, aansluit... Hè, en dat hij het zelf straks gaat betalen. Maar niemand weet het nee. en niemand doet het. Nee. En, en hoe gaan we dat veranderen? Nou, dus uh, mijn oproep is aan de onderwijsinstellingen: uh, alsjeblieft, uh, ontwikkel producten die voor deze uh, doelgroep van toepassing zijn. Zoals? Uh, zoals uh, taalopleidingen gekoppeld met diploma dus uh, beter benutten van dat uh, soort mensen. Mm -hmm. Communiceert vooral, gebruik, maak gebruik van de, van de vrije markt... en, uh, en uh, maak afspraken met de werkgevers. Uh, uh, dat werkt het beste, het snelste. En aan de overheid om dat te faciliteren. Ik bedoel, we stoppen als, als met, on met ons allen heel veel geld in een techniekpak... Pact bijvoorbeeld waar we enorm veel ja, arbeidspotentieel van het buitenland naartoe halen met mm -hmm. deze doelgroep die er hier zit die hier komt die vergeten maar, we die vergeten we ja, ja. moeten de polen zelf niet ook wat ondernemen want ja ze, als zij gewoon alleen maar naar dat aspergebedrijf toe gaan en dat we oké okay vinden omdat het goed is. natuurlijk verdient. maar ze weten dus als ze de weg weten daarom is ook de, de belang van de bijvoorbeeld die Poolse krant uh, in nederland die gaat daarover informeren en, en uh, als je als je de weet weet uh, uh, als je weet hoe het moet, dan ga je het zelf ook doen. Als je het, je het wil, als je het niet wil, dan, dan, dan, dan, dan hoef je het niet eens te beginnen. Weet je klaar? Ja, maar ik denk dat iemand zoals jij die mensen enorm zou kunnen helpen. Jij spreekt precies. Pools, je hebt de weg doorgaan. Ja, natuurlijk om financiering daarvoor te vinden lijkt me niet zo makkelijk. Maar eigenlijk zitten wel mensen zoals jij te springen dan. Ja, precies. En die financiering is er wel. Alleen je weet niet, nog niet hoe je dat uh, moet regelen. En, en, Want zijn en dat mensen is... die zelf over het algemeen geen 500, 600 euro hebben liggen? Het zijn ja, mensen die minimum, wettelijk minimum loon uh, verdienen. En die moeten een deel van dat geld aan, uh, aan, naar huis sturen. Want dat is natuurlijk de bedoeling waar ze hier naartoe komen. Maar ook eigen huisvesting betalen en eten. En dan blijft heel weinig over. Nee. Nou, is het ook zo dat de economie in Polen zelf ook beter gaat? Komen die mensen nog wel hier naartoe? Natuurlijk. Nou, ja? 170.000 uh, uh, uh, uh, Polen zitten nu op dat moment naar schatting in, neder in Nederland. En dat, dat, neemt, dat neemt niet af? Nou, neemt niet af, neemt alleen maar toe. Terwijl de werkloosheid hier stijgt. De werkloosheid hier stijgt. Maar de, het, het punt is: uh, wij hebben heel veel openstaande vacatures in Nederland. die niet ingevuld kunnen worden. Ondanks de werkloosheid. Maar het ja. heeft met die discrepantie in, uh, in, de, uh, in de competenties. Het sluit Nederland. niet op elkaar. Het sluit nee. niet op elkaar. En jij aan. jij zegt: er is, zeker op dat technische vlak, waar altijd een probleem is in Nederland. omdat iedereen hier alleen maar economie wil studeren. Mm -hmm. en psychologie en dat soort leuke vakken. Op dat technische vlak kun je bij de Polen echt wel wat. Uh, absoluut, wat absoluut. Op dat Polen of Tsjechen of Slovaken. of uh, misschien een Bulgaren in Nederland. De toekomst Romeinen van Romeinen kunnen vanaf januari 2014 ook nog uh, zonder beperkingen komen... Dus er, ligt heel veel, er liggen heel veel mogelijkheden. Ja, het zou het toch of, een idee zijn om al die bedrijven dan af te gaan misschien als overheid? Om daar eens even te informeren of er nog mensen rondlopen? Of, of in ieder geval, in, ieder geval uh, in alle gremia die ervoor geschikt zijn, uh, daarover praten. Dat is al voldoende. Okay. Hè? Dus uh, uh, faciliteren. En er is geen verdringing van Polen die Nederlanders... Bijvoorbeeld buschauffeurs hoor je vaak klachten over. Ja, maar dit is, kijk, het, het is wel een ander verhaal. Dit heeft meer met uh, kosten mee te maken. Polen zijn goedkoper. Polen zijn de sociale lasten lager. Ja. Ja. En daar gaat het over. Dus dan moet je meer in de kant kijken. Van, is onze sociale uh, zekerheidssysteem niet te duur geworden? Hm. Waardoor die verdringing plaatsvindt. Okay. Maar het heeft niks met de banen mee te maken. Goed. We gaan onze dichter bij de dag. dit is vandaag Tim Pardijs. Tring. Goedemiddag, Tim. Hi. Goedemiddag. We hebben je net gebeld en toen twitterde jij dit. Ja. Wat ga je. Nou, ga maar, ga maar vertellen wat je gemaakt hebt. Rode wangen. Ik wilde de radio niet aanzetten vandaag. Ik kan nooit zo goed naar mezelf luisteren. Maar ik ben natuurlijk een vriend van Thijs en van Elsbeth en van het beloofde land. Als we daarover praten bouwen we muren van afkeurende geluiden en onderbrekingen. bestrijden elkaar vervolgens over de vraag of dat een verdedigings- of een aanvalstechniek is. We grijpen naar uithongeringstechnieken en geweren en nu is dat het enige dat het beloofde land nog belooft. Wat was er voor de schuld? De belofte of het land? Op de radio zwijgen is geen optie. Dan maar praten over gesprekken die nooit plaatsvonden. En naar mezelf luisteren vol schaamte. En die proberen te bewonderen. Wij zetten dit op onze website, uh, Tim. Dan kan je het later terugluisteren, dit uh, gedicht. Oh, dat is als, een goed uh, idee. <laughs> of misschien ook wel niet. Ja, nou ja. Doe maar, doe, Probeer het maar een keer. Okay. En dat geldt ook voor u thuis. Dit is het dagpunt nu. Daar kunt u het allemaal terugluisteren. Daar kunt u ook uh, reacties of ideeën kwijt. Zometeen uh, de Villa. Villa Verpiro met uh, Blok en Ger Jochems. En die zitten vandaag in Den Haag. Ger, en wie hebben jullie te gast? Ja, bij ons in Studio Binnenhof uh, hebben wij Saskia Stuiveling... Zij is president van de Rekenkamer, dat weten we de laatste dagen. Nou, ze heeft nou wel schrijks financiën doorgelicht en het viel weer niet mee. Maar heeft al dat doorlichten wel enig gevolg. Kortom, wat is nu eigenlijk de opvoedkundige waarde van de Rekenkamer? En daar gaat het straks over, in Villa VPRO. Dit is Radio 1. Het is uh, bijna half vier hier, is Mark Visser met het NOS Journaal.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 Duitse overheidsdiensten hebben gefaald bij het opsporen en aanpakken van de neonazistische NSU. Dat zeggen leden van een onderzoekscommissie van de Bondsdag, het Duitse parlement. De NSU pleegde tussen 2000 en 2007 10 moorden, maar werd pas in 2011 ontdekt. En Cadeaubox Nederland is failliet. De uitgever van cadeaubonnen, onder meer een lunch, diner of weekendje weg, kon niet meer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Kost de curator heeft Cadeauboeks Nederland voor 1,5 miljoen euro aan schulden... en zijn ruim 20.000 mensen en 1.600 bedrijven gedupeerd. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staan nu al 10 files, 40 kilometer bij elkaar opgeteld. De avondspit begint wat eerder omdat het een beetje regenachtig is. En vooral in de Randstad staan er al een paar korte dagelijkse files. Dit is de meest opvallende, die staat bij Amsterdam op de ringweg... aan de zuidkant van de stad richting A1, richting Amersfoort dus. Tussen Oud-Zuid en Duivendrecht, 5 kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Tessel Blok en Gerrit Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Vila VPRO. Vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Hier beneden ons debatteert de Kamer over het financiële jaarverslag van het Rijk. En de coalitie moet verder met een geschonden staatssecretaris van Financiën. Daarover praat ons politieke panel na vier uur. En Saskia Stuifeling is de gast, president van de Algemene Rekenkamer. Zij moet controleren of overheidsgeld wel goed en efficiënt besteed wordt. En daar heeft ze wel het een en ander op aan te merken. Maar wordt er ooit naar haar geluisterd? Uw reacties zijn als altijd welkom via onze site, villa dit is tot half vijf, Villa VPRO. Natuurbeheer door boeren is één groot fiasco. Het heeft geleid tot een dramatische biologische verarming... en heeft het Rijk 1 miljard gekost. Ook nog eens een keer. Onmiddellijk stoppen dus. Dat is tenminste het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Jos Roemaat van de koepelorganisatie Agrarische Natuurvereniging Nederland. Hij is bij de presentatie van dat advies aan staatssecretaris Dijksma. Meneer Roemaat, goedemiddag... Goedemiddag. Niet zo heel goedemiddag, hè? Eigenlijk, het ziet er niet zo goed uit voor die natuurbeherende boeren. Keihard negatief advies. Ja, nou, het advies zoals u het verwoordt... dat klinkt heel anders dan het advies zoals het is gepresenteerd... en de reactie van de staatssecretaris daarop... De agentuurbeheer heeft in de afgelopen twintig jaar uh, laten zien dat er uh, wel resultaten gehaald kunnen worden, maar dat die beter uh, zouden kunnen en zouden moeten. Uh, en daarvoor uh, heeft het rapport uh, eigenlijk alleen maar beschreven hoe het in het verleden uh, onvoldoende bijdroeg, maar het gaat het rapport helemaal niet in. op waar we eigenlijk nu al twee jaar met het ministerie en de provincies afspraken aan het maken zijn over een nieuw systeem, wat wel effectief is. Dus in die zin is het rapport eigenlijk een beetje bedroevend om die woorden heel, op haar te gebruiken. Heel invloed, u mist wat in het rapport, maar zegt u dat wat Ger zei in de inleiding, dat het advies is, hou op met die subsidie, want de boeren doen het niet goed, dat dat er niet in staat? Nou, het advies dat is uh, dat op plekken waar het niet bijdraagt aan, uh, geen bijdrage levert aan de natuur in Nederland, dat daarmee gestopt moet worden. Maar het advies geeft ook aan dat er op een andere manier gewerkt moet worden. De staatssecretaris heeft daar ook heel positief op gereageerd. Alleen het jammer is dat het rapport uh, dus niet is ingegaan op uh, de ontwikkelingen die wij nu in afspraken die we nu al maken met het ministerie, met de provincies als uh, agrarische natuurverenigingen en LTO, om uh, het systeem gewoon veel beter te laten werken. Het rapport is in die zin eenzijdig. Dat, Vindt u, dat niet, vindt u dat niet heel veelzeggend, dat men daar niet op ingaat... op dat gesprek wat u met het departement heeft, hoe het beter zou kunnen in uw ogen? Ja, dat ik me ook af hoe dat komt. Uh, de, het rapport is, uh, is, is, is opgesteld door uh, een aantal medewerkers en mensen die er uh, uh, uh, literatuuronderzoek aan gekoppeld hebben, uh, maar men heeft vooral teruggekeken de afgelopen 40 jaar, maar verzuimd om in te gaan naar de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn en die juist antwoord zijn op de nou ja, zeg maar matige resultaten van de afgelopen jaren. Men heeft zelfs niet meegenomen uh, de, de resultaten van bijvoorbeeld de afgelopen jaren die juist zien dat het is natuurlijk weer nu in staat is om ook een groei van het aantal gruttoofs te laten zien. Wat vindt u nou het meest verontrustende uit het rapport? Dat er niet ingegaan wordt op, het, op de dingen die u met het departement bespreekt? Of is er nog iets anders? Nou, kijk, wat natuurlijk het rapport uh, beschrijft is uh, zeg maar, zeg maar, de, de negatieve kanten van het Agaïse natuurbeheer. En zegt bijvoorbeeld dat uh, natuur en landbouw gescheiden moeten worden. Dat steekt. Ja. Want uh, iedereen in Nederland weet ondertussen dat we zo dicht op elkaar zitten... dat we met elkaar moeten samenwerken. Dat de gevolgen van de landbouwproductie op natuurkwaliteit... dat daar goed naar gekeken moet worden, dat dat beter moet. Maar woorden, een scheiding van die twee is een soort dogma. En dan ver, vermoed ik toch dat er een paar mensen in de raad uh, daar met hun dogma's bezig zijn... En te weinig oog hebben gehad voor de huidige maatschappelijke ja, ontwikkeling. U kunt zeggen: het is een dogma, maar er is natuurlijk aantoonbaar. Is het wel zo dat er tussen natuurbeheer en het bedrijven van, van uh, uh, uh, intensieve uh, uh, uh, veeteelt, bijvoorbeeld, of intensieve landbouw, dat daar botsende uh, belangen zijn? Als we het bijvoorbeeld alleen al hebben over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ja. Het gebruik van is in de afgelopen jaren meer teruggedrongen dan met de, met de overheid afgesproken. Uh, het mestbeleid. Heeft ondertussen ook zijn vruchten afgewerkt op water en bodemkwaliteit. En het rapport wat er nu ligt, beschrijft juist de periode dat het nog niet geregeld was. Dus we zijn nu bezig om de condities voor het natuur. Het raarsnatuur weer vanuit de landbouw te verenigen, te, verenigen, te verenigen. zodat die verenigbaarheid met de natuurkwaliteit ook de handen en voeten kan krijgen. Ja, in dat rapport staat ook dat er toch. Want u, u zegt, ja, we zijn eigenlijk op de goede weg bezig, maar het, zal, ja. het, het zou nog beter kunnen. Maar het rapport constateert gewoon een dramatische biologische verarming. Uh, ontkent u dat dan? Zegt u dat nee, is helemaal nee, niet waar? Nee, maar daar is, is het rapport ook helemaal niet nieuw. We kennen het Ja, nee, daar gaat de het niet dan... om. Maar dan is het toch geen sprake dat het wel goed gaat wat u net zegt. Dat het alleen nog een tandje beter zou kunnen. Nee, het gaat kan, het, het kan een tandje beter omdat wij in staat zijn om de neergang die er de afgelopen jaren, de afgelopen tientallen jaren is geweest, om die uh, bij te buigen naar een stabilisatie en een verbetering. Maar oh, het is door, net als de, de, de economie. Hij krimpt nog wel, maar hij krimmt niet sneller. Dat is met die verarming ook. Het verarmt nog wel, maar niet sneller. Niet, niet, niet sterker. En, en uh, de, de, de ombuiging die wil plaatsen. En het was ook heel erg verhelderend. Dat de secretaris ook heeft uh, in haar eerste reactie, haar uh, eerste woorden ook aangaf. Dat uh, de Nederlandse natuur niet kan zonder uh, de agrariërs die daar enorme bijdrage nee. aan leveren. om die natuurontwikkeling mogelijk te maken. Met andere woorden, die horen bij elkaar. Dat weet iedereen ook. Maar het rapport gaat daar, uh, juist een, uh, geeft daar ja. juist een andere conclusie aan. En die, die delen wij niet. Meneer Gouma, tot slot, heel kort als het kan. Denkt u niet dat het voor de politiek in deze tijd waanzinnig aantrekkelijk is als er een rapport is dat zegt... u kunt 1 miljard bezuinigen, dat ze dat niet onmiddellijk... met allebei de armen omarmen? Nou, we moeten dat bedrag even reductiveren. Nou, daar hebben 1 we 1 nu 1 even 3 geen 3 tijd voor. Maar <laughs> ja. denkt u, bent u, niet bang, bent u niet bang dat dit gaat gebeuren... onder druk van de politieke situatie, dat miljardje. er bezuinigd moet gaan worden? Daar moeten we ook zorgen voor een genuanceerde discussie over, uh, over het agrarische natuurbeheer. En dat helpt niet, zoals sommige media op dit moment vanmorgen ook over geschreven hebben. We zijn goed bezig met 14.000, 15 15.000 mensen uh, met veel draagvlak om het agrarische natuurbeheer te verbeteren. En dat is volgens mij de sleutel ook om uh, de middelen efficiënt in te zetten en een bijdrage te leveren. Ook in deze economische moeilijke tijden aan een efficiënte inzet van middelen. Jos Roemaat van de Koepelorganisatie Agrarische Natuurvereniging Nederland. Hartelijk dank. Graag gedaan.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 Voor onze Metropolis-correspondenten een reden om de wereld rond te marcheren... op zoek naar soldatenverhalen. En we eindigen vandaag in Nederland... waar het leger steeds vaker een beroep doet op reservisten. Oké, okay, nu. Helm op. Half laden. Uh, ik ben uh, Robert Witsen. Ik uh, ben zelfstandig ondernemer en ik heb al uh, vele jaren kantoor en huis. Wat, wat doet u? Ik ben uh, communicatieadviseur. Ik ben hier omdat u ook reservist bent. Hè? Dat klopt. Ik ben ruim tien jaar reservist bij de Koninklijke Landmacht. Na de aanslagen op 11 september had ik zoiets van... ik wil wel iets voor nationale veiligheid doen. Toen ben ik eens verder gaan googlen. En toen kwam ik erachter dat het nog steeds mogelijk was... om als Nederlander reservist te worden. En toen heb ik gesolliciteerd bij het korps Nationale Reserve. Die alarmposities zijn nu ingenomen... Hoe, hoe werkt het dan? Want u wordt dan opgeroepen, er is de spanning in de wereld. Uh, uh, Robert, kom snel. Uh, zo, uh, zo werkt het uh, eigenlijk wel. Je wordt geregeld opgeroepen voor oefeningen, vrijwel maandelijks. Maar u bedoelt waarschijnlijk een echte inzet. Nou, uh, vorig jaar bijvoorbeeld bij de duinbranden in Schorel, die een paar weken in de duinen woekerde. Vaak om de hoek eigenlijk. Klopt, en daar zijn dus geregeld eh, reservisten van de landmacht bij ingezet. Nu dan schoorrol. Er is een noodverordening afgekondigd in verband met de grote natuurbrand die daar al de hele middag en avond een dorp bedreigt. Ze krijgen hulp van honderd militairen die de grond omwoelen om te voorkomen dat het vuur zich daar verspreidt. Maar is dat alleen maar goede tierendheid? Ja, je moet wel een stukje maatschappelijke betrokkenheid hebben. Op het moment dat je je moet vrede en veiligheid in Nederland belangrijk vinden. Als je in de wereld ziet wat anarchie overal kan betekenen... en daar wil je ook voor staan. En dat is wel iets wat er binnen de, de reservisten... dat gevoel voor vrede en veiligheid, dat zit er wel degelijk in. Maar daarnaast moet je ook een militaire organisatie aanspreken. Het, is, het, het komt bovenop je gewone werk...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 oefeningen zijn, een dag schieten. Het kan een uh, dag echt teamwork zijn met dingen die je anders nooit doet. Of bijvoorbeeld zo'n inzet met zo'n brand. Of collega's die uh, vorige week zijn ingezet bij de kroning van Willem-Alexander. Je maakt dus echt dingen mee die je anders niet meemaakt. Hey. Ah. In Uitmeude hebben we toen geoefend in de haven, op een groot internationaal bedrijf. Daar namen wij de, de beveiliging van over. Er waren we activisten in de regio die pro-water en natuur waren, als het daarmee te maken heeft. verzoekt op QREF-inzet. Maar zit het leger ook te springen om mensen als u dan? De krijgsmacht uh, maakt graag gebruik van reservisten, omdat we een flexibele component zijn. Uh, met name de Nationale Reserve is lokaal direct beschikbaar. Uh, die voorbeeld van die duimbranden wa was daar een mooi voorbeeld van. omdat er, dan, er komt dan een oproep voor steunverlening. En binnen de eigen provincie of het grotere gebied... zijn er snel mensen beschikbaar, extra handjes beschikbaar. En dat is uh, bij calamiteiten ideaal voor, uh, voor de overheid. En dat is misschien ook wel goedkoop in het kader van de bezuiniging. Want u staat niet vast op de payroll van het leger. Nee, het is met name flexibel voor de staat. Je kunt op korte termijn toch over extra mensen beschikken. En reservisten met een specifieke deskundigheid, zoals medici. Uh, bij een grote ramp is het ook erg handig... om over extra verpleegsters en artsen te kunnen beschikken. Dus de reservist vult daarin gewoon een hele aanvullende rol. Oké, okay, brave groep. Aanvang, patrouille. En vanuit het niets uh, wordt er opheen gevierd. Nou, dan moeten ze een bepaalde reactie uh, uitvoeren. Mag zijn het zelpen. Hoeveel tijd bent u eraan kwijt eigenlijk? Nou, de meeste reservisten bij het Corps van Nationale Reserve die zijn er toch een, een 200, 250 uur per jaar mee bezig. We komen gewoon maandelijks op de kazerne of op een oefenterrein. Maar dat is hartstikke veel, dat is zes weken of zo. Dat is zes werkweken? Op jaarbasis uh, heeft u daarin helemaal gelijk. En dat is ook de reden waarom we werken met een jaarprogramma. waarin alle oefendata een jaar van tevoren vastliggen. zodat ook mensen met hun werkgever kunnen zeggen: oké. Okay, die weekenden in die maand heb ik een grote oefening en neem ik vrije dagen op, ben ik even niet beschikbaar. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat papi uh, aan het werk is voor het leger en, af en, toe, en goed kan schieten en dat soort dingen. Maar hij, hij is wel erg vaak afwezig. Dat erg vaak valt wel mee. Mijn kinderen hebben door de jaren heen gemerkt als ik dan van zo'n oefening terugkwam, Moe uh, maar voldaan, zeg ik. Het, je, je haalt iets... Uh, aan energie binnen, wat je in de burgermaatschappij niet krijgt. En daar profiteert je gezin uiteindelijk ook van. Je wordt opgeladen altijd terug. Helemaal. Dat was een bijdrage van Jan Maarten Deurvorst. En volgende week gaat Metropolis Radio over vegetariërs. Oh. Mm -hmm. Vandaag debatteert de Tweede Kamer de hele dag over de financiële verantwoording van het Rijk. Gisteren kwam de Algemeen, Algemene Rekenkamer met haar commentaar op de Rijksrekening. Twee rode draden. De Rekenkamer kan niet achterhalen of de beoogde bezuinigingen gehaald worden. Dus de Tweede Kamer kan dat ook niet. En het blijft onduidelijk of kabinetsbeleid leidt tot de gewenste resultaten. Overigens kudde de Rekenkamer de Rijksrekening wel goed. Mevrouw Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer. Welkom hier in studio. Benenhof. Goedemiddag. Hallo. U was vandaag bij de Tweede Kamer. Hè? De hele dag, Ja, we gaan op? zitten, nou in niet de, de hele, hele dag. dag, maar de hele ochtend. Ja, de hele ochtend. Nou, het is nu nog bezig. En, en, en is het wat? Uh, uh, uh, ja. Doet het wat uh, o, ja, qua wij... controle ja. van de regering? Nou ja, ik kijk er natuurlijk naar vanuit de Algemene Rekenkamer. Mm. En wat het lastig is, is dat uh, politici uh, natuurlijk de politieke onderwerpen willen bespreken. Uh, maar dat deze dag toch ook gewijd zou moeten zijn aan de kwaliteit van de Rijksdienst... die het mogelijk maakt dat hun plannen worden uitgevoerd. Mm. En dat snijvlak tussen politiek en uitvoering, uh, dat, dat loopt hier de hele dag... Uh, door die debatten heen. Mm -hmm. En je ziet ook dat de woordvoering gedeeltelijk bij de specialisten is en gedeeltelijk bij de fractievoorzitters. Is ja. het, uh, want eigenlijk zou het voor u een, uh, een ideaal beeld zijn, lijkt mij, als dat debat helemaal gevoerd wordt met uw rapport, uw commentaar in de hand. En dat ze aan de aanleiding daarvan, want u bent als een soort uh, uh, accountant kijk je of alles wel goed en efficiënt en helder gebeurt. Dat is een prachtige leidraad voor de specialisten om eens goed van leer te trekken. Maar zo één op één gebeurt het nooit. Nou, hè? zo één op één niet, maar ik was aangenaam verrast over een aantal dingen die goed werden opgepikt. Noem eens uh, nou, Ten eerste, uh, het overzicht van de bezuinigingen en waar die nou exact uh, ook gehaald gaan worden, daar dringen wij al een tijdje op aan bij het ministerie van Financiën om een monitor, zoals dat heette, die ze daarvoor hadden... maar die ze hebben afgeschaft, toch weer nieuw leven in te blazen. En het lijkt er naar uit te gaan zien dat ze dat zullen gaan doen. En daar zouden wij erg tevreden over ja, zijn. Ja, Nou heeft uh, minister van Financiën uh, Dijsselbloem daar gisteren... een toezegging over gedaan, om dat in zich wel te krijgen... of die ja. bezuiniging gehaald worden. <koh> Maar tot twee keer toe heb ik nou niet zo goed begrepen... Waar die, waar die toezegging uit bestond. Ik ook nog niet exact, maar het was al meer, dan de, maar het was al meer tekst... dan ik tot nu toe had gehoord over dat ja, onderwerp. Ja, dat heb ik ook gehoord. Maar niet maar wij, exact, maar eigenlijk helemaal niet. Nou, Hij er zei, wa, er van... was een toezegging dat het opgenomen zou worden... in het reguliere begrotings- en verantwoordingsproces. Alleen, dan is het natuurlijk een zoekplaatje... om al die dingen weer bij elkaar te zoeken en op te tellen... en te kijken of je over alle jaren uiteindelijk... Ja. de 44, 45 miljard haalt... Met met andere woorden, u stelt een vraag... en u ja. krijgt een raadsel op van meneer Dijsselbloem. Nou, je krijgt puzzelstukjes en je moet zelf de puzzel ja, leggen. En dat niet... vinden wij voor de Kamerleden ja. geen informatie. Nee, want dat constateert u ook al jaren... Hè, ja. dat ministers de Tweede Kamer eigenlijk onvoldoende informeren... als het echt gaat over de resultaten van beleid. Ja, dat dat betrokken. zoekplaatjes zijn. Nou, als, als je kijkt naar uw rapport over, over het vorig jaar... doet zich dat bijvoorbeeld heel erg sterk voor op het gebied van onderwijs. En dat heeft dan met een aantal dingen te maken... dat het onder meerdere ministeries valt. Maar geef eens een voorbeeld... Wat, wat Waar dan, wat voor zoekplaatje de Kamer dan voor zich krijgt... waardoor ze absoluut niet kunnen controleren. Uh, en ook de minister overigens gedeeltelijk zelf niet. Hoe uh, het... maakt het alleen maar erger. Nou ja, in, het, in het geval van onderwijs is dat heel bijzonder. Omdat uh, bij onderwijs uh, heel lang het adagium heeft gegolden... het is een lump sum financiering. Dus we willen eigenlijk behalve de kwaliteit via de inspectie... niet weten hoe het precies besteed wordt, het geld. Uh, en pas in dit regeerakkoord staat dat dat misschien toch een beetje een achterhaalde situatie is en dat ze nu wel centraal overzicht willen hebben over de manier waarop het geld besteed wordt. Heeft dat ja. te maken met die, met die uh, onderwijs? Ja, ook, maar ook met de onderwijsinstellingen die geld gebruiken nee, voor dat andere heeft, nee, zaken nee, dan nee? Nee, nee, dat nee want dat weet je juist niet. Eh, omdat je dat centrale overzicht niet hebt. Dus misschien dat je hier en daar wel een incident weet... maar je weet dus niet nee. eh, wat het totaalbeeld is... en wat dus een incident is afgezet tegen het algemene beeld. En ze zijn dus nu bezig het algemene beeld op onderwijs gewoon opnieuw op te bouwen. Ja. Over waar besteden scholen hun geld aan? Zit het in gebouwen? Zit het in leerkrachten? Zit het in resultaten? Ja. Maar uh. dat is toch iets waar u al uh, jaren op aangedrongen ja. zou moeten ja. hebben... en ook gedaan hebt? Ja, dat doen we ook. Maar uh, uh, uh, heeft dat enige zin gehad? Ik bedoel, dat men dat nu wel gaat doen... is ja. dat door uw activiteiten, door hardnekkig blijven nee, dat zeuren? dat is een oude discussie... Um, als wij op een, um, uh, een kuil wijzen, hè, waar, of een, waar een kalf in kan verdrinken... Uh, ja, als het kalf nog niet verdronken is, dan zeggen ze toch... ja, die rekenkamer, het valt wel mee, dit en dat. kalf moet verdrinken en het is altijd heel moeilijk... om precies aan te geven op welk moment ze gaan luisteren. Nou, nou meestal je... dus als het te laat is... Misschien niet, niet altijd... 100% te laat, maar er heeft zich al een rampje voorgedaan. Ja, er moeten al wat kleine incidenten zijn. Wil je het kunnen ja. verbreden naar iets wat je al langer weet? Nou, kijk naar de toeslagen. Dat is precies zo'n voorbeeld U neemt daarvan. neemt de woorden uit onze mond. Uh, dus als de kwaliteit van de uitvoering al vooraf lastig is te beoordelen... als er bijvoorbeeld geen plannen zijn... Mm -hmm. uh, ja, dan uh, zegt dus minister Blok in dit geval... de plannen over de bezuiniging op de Rijksdienst komt allemaal goed... Ja. En wij zeggen, ja, als je toch voor de helft van je bezuinigingen... op de reisdienst een heel groot substantieel bedrag... nog niet het plan hebt om het bedrag wat al wel ingeboekt is... Um ja, dan ga je toch misschien het niet op tijd halen. Hm. Even op die toeslagen. Dan, u zegt, uh, toeslagen, uh, uh, ja. uh, uh, het, het is eigenlijk niet de Belastingdienst aan te rekenen... want er is gekozen voor een systeem, iedereen weet het zo langzamerhand... controle achteraf, die mensen moeten zo snel mogelijk hun geld krijgen... en we gaan achteraf wel eens kijken of dat terecht was. Maar kunt u dan niet van tevoren zeggen, dit is maar één voorbeeld... het doet zich voor op tal van andere terreinen... kunt u niet van tevoren zeggen, moet je luisteren jongens... dit is smeken om ellende... Ik zeg, jullie mogen dit gewoon zo niet doen. Dit is gewoon dermate on onverantwoordelijk. Dit is eigenlijk verwijtbare nalatigheid. Een missieve gewoon. En dat je van tevoren dus een minister uh, weet te voorkomen dat hij dit gaat doen. Kan dat niet? Kan de rekenkamer dat niet Nee, doen? dat kan niet en dat zou ik ook niet willen. Nee. Omdat ik benoemd ben en niet gekozen. Mm -hmm. Dus de kwaliteit van de democratie staat in mijn ogen niet toe dat de rekenkamer ooit op enig terrein zo'n macht zou kunnen hebben. Dan wordt u verkozen en er, dan wilt u wel die, die bevoegdheden. Nou, bedoel, dan, dan zou de Tweede Kamer dat zelf kunnen doen, toch? de medewetgever. Nou, ja. Dus die waarschuwingen liggen er wel. Ik moet zich voorstellen, de, de Raad van dat. State neemt het... waarschuwingen op in hun wetgevingsadvies. Mm -hmm. uh, als de wet aan ons van tevoren is voorgelegd... wat wet, bij wetten die op ons werkterrein uh, slaan uh, zou moeten... en dat gebeurt niet altijd, maar als die langskomt dan geven wij ook uh, commentaar op hoe de wet in elkaar zit... en of het een min of meer controleerbaar systeem is. En mm -hmm. de verantwoording zou kunnen kloppen. Als het bij de Eerste Kamer komt... die hebben zich voorgenomen een goede uitvoeringstoets te doen. Daar hebben ze zelfs vorig jaar nog een heel advies over uitgebracht. Een commissie heeft daar onderzoek naar gedaan. En als het al die stadia passeert... en de wens is gewoon kennelijk zo... Aanwezig om het desondanks te doen, ja dan um, zie je dus dat het later vastloopt. Maar het is dus eigenlijk bijna altijd zo, zegt u, dat het, het moet door de democratisch gekozen uh, uh, lichamen. Die moeten iets doen met, ja, onze, met onze met, met, met, met, met onze aanbevelingen. Niet alleen met, of met ideeën, onze, ja, ook, die moeten ook wat doen. Uh, met de professionals die in de Rijksdienst werken. Uh, dat zijn de mensen die het moeten uitvoeren. Nou, als die luid en duidelijk laten weten... dit kan ik niet uitvoeren omdat ik te weinig mensen heb... of omdat ik te weinig tijd krijg, of omdat ik te weinig geld krijg... of een combinatie van de drie... Ja, dan zijn die ambities dus te groot om te kunnen absorberen. Hoe vaak heeft u in die lange tijd dat u bij de Rekenkamer was... niet al moeten zeggen, ik heb het toch gezegd... en dan na jaren zit er een, kamer, een andere kamer of een ander kabinet... die ineens dat allemaal wel overneemt... en zegt, de Rekenkamer heeft het ook altijd al gezegd. Hoe vaak heeft, is u dat niet overkomen? Nou, het is natuurlijk een beetje de echte nachtsituatie, Twee stappen vooruit en één stap opzij. Maar op zichzelf gaan we wel vooruit... Uh, en als je dus over die lange periode kijkt... dan heeft de Rijksdienst een groot aantal uh, verbeteringen systematisch doorgevoerd. Twintig uh, jaar geleden waren de rekeningen niet rechtmatig. De ontvangstkant en de uitgavenkant, dat is het inmiddels alweer jaren en constante kwaliteit. En kunnen we dus ook altijd de rekening zonder enige hapering... goedkeuren op dat punt. Dat moet wel zo blijven, hmm. maar dat is dus echt al jaren zo. De bedrijfsvoering van het Rijk... waar we dus echt ieder jaar nu heel veel aandacht aan besteden... is ook vele malen beter dan tien jaar geleden. Dus er zit wel vooruitgang maar in. Maar nog niet helemaal hmm. goed, zoals bijvoorbeeld... op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar, ja, dat, is dus... dat is een zorgenkind. Nee, dat is geen zorgenkind. Oh, in de... ja, het is wel een zorgenkind op dit dossier, op dit moment. Mm -hmm. uh, maar een zorgenkind was bijvoorbeeld het ministerie van Defensie. Want dan heb je dus problemen die zich jarenlang voortslepen. En alle pogingen om het op te lossen lukken niet. En nu eindelijk lijkt het te gaan lukken. Uh, justitie, uh, Veiligheid in justitie heeft een geweldige misser gemaakt... Uh, en wij hopen dat ze van die missen ontzettend Benoemd surferen. U die u die nog even? Oh, de missen is dat ze gingen over naar een nieuw... financieel administratiesysteem. Ja. Een geautomatiseerd systeem, wat ze ook hadden, maar een nieuw. Hm. Uh, ja, En daarbij zijn een aantal dingen misgegaan. Ja. En dat is pas later in de tweede helft van 2012 duidelijk geworden... Mm -hmm. Toen konden ze eigenlijk hun jaarrekening niet samenstellen. Nou ja, ja. als je je jaarrekening niet kan samenstellen... heb je een ernstig probleem ja. met jezelf en met ons. Ja. Nu staan er desalniettemin, de ondanks de verbeteringen... en de helft van de ministeries bedrijfsvoering gaat beter. Dat lezen we steeds op Ellen. Ja. Maar er staan toch hele ernstige zinnen in het rapport. We hebben er een paar opgelepeld net. Hè? Ja. Niet achterhalen, bezuiniging gehaald, nou, bla bla enzovoort. Heeft u nooit overwogen uit opvoedkundig oogpunt? Want daar hebben we het hier nu over. Ja. Ik kies voor de nucleaire optie. Ik keur de rijbelekening. Rijksrekening niet goed. <laughs> dat zullen ze schrikken. Um, nou, dat staat de grondwet mij niet toe. Want daar staat in de Algemene Rekenkamer keurt de Rijksrekening goed. Nou ja, ja maar alleen, dat is toch het... heel... Maar dat, betekent, dat nee, moet nee, je nee, letterlijk nee, nou, goed, zo opvatten. Goed, goed, goed. Hij eh, kan hem niet afkeuren. Ik kan hem niet afkeuren. Ik kan alleen wel een heleboel eh, hordes opwerpen... Eh, naar de goed, op weg naar de goedkeuring. Bijvoorbeeld... De Comptabiliteitswet staat mij toe om te zeggen: Ik heb het onderzoek niet kunnen afronden op tijd. Hmm. Dus zeg maar van twee of drie ministeries. Dus u heeft wel een Rijksrekening, maar ik kan er geen oordeel bij geven. Ik ben gewoon niet klaar. Ondernemersraten doen dat vaak over reorganisatie, Traineren dus dan? Nou, nee. Terwijl ja, dat is niet dat ja, je onderuit bij de uh... Nee, want nee. dan zou deze verantwoordingsdag dus gaan over hmm. de redenen waarom wij ons onderzoek niet hadden kunnen afronden op tijd. En dat zijn dan redenen die dan mag je aannemen niet aan ons liggen... maar aan het feit dat het te ingewikkeld is om op te lossen bij het ministerie. Of dat er te weinig informatie komt, wat ook of nog te weleens... te weinig informatie, dat er gewoon even... niet te controleren valt. Nou, de financiële informatie, zolang die te controleren valt... dat is de goedkeuring van de Rijksrekening. Te weinig informatie over de resultaten van het beleid... is een oordeel van ons, maar heeft niet met de goedkeuring te maken. Goed. We hebben nog een halve minuut. Heel kort, frustreert u het niet dat u eigenlijk altijd achteraf aan het werken bent? Geen seconde. Nee, ik vermoed het antwoord al, want dat is wat we <laughs> kunnen zeggen. Ik wil van tevoren eigenlijk ministeries op kunnen leggen ja. dat ze zich gedragen. Nee. Geen andere bevoegdheden meer dus. Niet nodig niet nodig. Als mensen goed luisteren, moeten ze hun eigen verantwoordelijkheid hm. nemen. Goed. Gaat u terug nu naar de Kamer om nog verder te luisteren? Want het gaat u terug gaat naar hele kantoor dag... om nog aan een volgend rapport te werken. Speak softly and carry a big stick. Dat is eigenlijk het dagium van de Rekenkamer. Ja, inderdaad. Ja. Saskia Struifeling, president van die Rekenkamer. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. En Villa VPRO is zometeen vanuit Den Haag, hier aan het Binnenhof bij u terug.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 Iedere werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Cinema. Beleef het filmfestival van Cannes op TV5 Monde met vele bekroonde films. Kijk vanavond om negen uur naar de Nederlands ondertitelde film Le Père de Mes enfants, winnaar van de juryprijs in 2009.